Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die met de auto inreed op een groep feestvierende voetbalsupporters in Liverpool... was volgens de politie geen terrorist. Gisteravond was er een persconferentie over wat er eerder in de stad gebeurde. Correspondent Arjen van der Horst was daarbij en hoorde dat het geen aanslag was. Dat wordt ook wel een beetje ondersteund door de beelden die zijn vrijgekomen. Daarin zien we dat de auto langzaam stapvoets door het publiek rijdt. Mensen raken boos, beginnen op de auto te slaan. De auto gaat even de achteruit, raakt daarbij twee fans, de menigte om de auto heen... wordt nog bozer, een fan probeert de deur open te trekken. En daarna reed de man nog een keer door het publiek. 27 mensen liggen in het ziekenhuis onder wie vier kinderen. De verdachte is een Britse man van 53 uit de omgeving van Liverpool. Steeds minder jongeren hebben trek in een carrière in de horeca. Als bijbaan vinden ze het prima, maar daarna haken de meesten af... zeggen onderzoekers van ABN tegen De Telegraaf. Tien jaar geleden was 19 procent van al het horecapersoneel... tussen de 25 en 35 jaar. Vorig jaar was dat nog maar 12 procent. Ook kiezen jongeren minder voor een studie in de horeca. Nog eens drie mannen die anderhalve week geleden in de VS... uit een gevangenis ontsnapten, zijn weer opgepakt. In totaal wisten tien gevangenen in New Orleans via een gat achter een wc te vluchten. Pas uren daarna kwamen ze daar in de gevangenis achter toen ze iedereen aan het tellen waren. Op dit moment zijn er nog twee gevangenen op de vlucht. En in het Mauritshuis in Den Haag en het Frans Hals Museum in Haarlem... zijn binnenkort twee nieuwe schilderijen te zien. Beide musea hebben samen op een veiling in New York... twee portretten gekocht van de beroemde schilder Frans Hals. Op eentje is een zingend meisje te zien... en op de andere een vioolspelende jongen, vertelt deze museumdirecteur. Hij haar danst. Het jongetje heeft een soort bontmutsje op die ook lijkt te dansen. Um, dus het zijn een, een jongen en een meisje die samen muziek aan het maken zijn. De musea betaalden 7,8 miljoen euro voor de twee portretten. Ze zijn vanaf half juli te zien in het Frans Hals Museum en vanaf half oktober in het Mauritshuis. Het weer nog veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met wat zon. Maar daarna is de regen wel weer terug. Het wordt vandaag max 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 horen Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord... 10 kilometer rijdend verkeer. A9 Alkmaar-Amstelveen 9 kilometer rijden tussen akersloten de velzen Op de N247 horen richting Amsterdam. Bij Broek in Waterland 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Laten Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het incident in Liverpool waarbij gisteren een man inreed op feestvierende voetbalsupporters... was geen terrorisme, zegt de Britse politie. 27 mensen liggen in het ziekenhuis onder wie vier kinderen. Er is groen licht voor het opruimen van het puin... in de parkeergarage van het Sint-Antonisch ziekenhuis in Nieuwegein. Vorig jaar stortten daar de hellingbanen in. Dat veroorzaakte veel schade. De eigenaar wil de garage dit jaar weer openen. Het Mauritshuis in Den Haag en het Frans Halsmuseum in Haarlem hebben twee schilderijen van Frans Hals gekocht. Op de schilderijen van rond 1628 staan een zingend meisje en een vioolspelende jongen. Het weer vanochtend begint regenachtig, maar in de middag is het tijdelijk droger en het wordt maximaal 18 graden. ZFM. ZFM. Got your suitcase. Got your leave.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 we gaan hoe dan ook vandaag nog uit op graag. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar kregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij.